Back to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 De Nederlanders blijven in beginsel tot eind 2015. In de loop van dat jaar wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Gisteren werd al duidelijk dat de Nederlandse militairen... twee hoofdtaken in het Afrikaanse land krijgen. Het trainen van Malinese agenten en militairen... en het verzamelen van inlichtingen. Daarvoor gaan er ook vier Apache-gevechtshelikopters mee... met ongeveer 120 man ondersteunend personeel. Volgens premier Rutte is het in direct Europees en Nederlands belang... om deel te nemen aan de missie, omdat het noorden van Mali... een broedplaats van extremisme is. Voor de koop van Amerikaanse rommelhypotheken van ING... hebben zich al kandidaten gemeld. Dat zei minister Dijsselbloem na afloop van het kabinetsberaad. Hij wil niet zeggen welke kandidaten dat zijn. Vanochtend werd al bekend dat de staat... de zogenoemde rommelhypotheken van ING in de etalage zet. Dijsselbloem rekent op een winst van 400 miljoen euro... Minister Bussemaker wil in het nieuwe leenstelsel studententechniek iets tegemoetkomen. Studenten die een meerjarige masteropleiding volgen in een technische richting krijgen een deel van hun studieschuld kwijtgescholden. Het gaat om zo'n 1000 euro per jaar. Bussemaker hoopt dat mensen daardoor vaker voor een technische opleiding kiezen omdat er een tekort is aan technisch personeel. Het weer opklaring, alleen in het noorden nog wat buien. Later vanavond en ook vannacht vanuit het zuiden opnieuw regen. Morgen overwegend droog met wat zon. Het wordt dan 13 tot 14 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen rond Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A16. Files van 5 kilometer en langer staan op de A4 tussen Vlaardingen en Hoogvliet. Verknopend Benelux 6 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Afriet Haarlem-Zuid 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A13 daarna richting Rotterdam. Verknopend Kleinpolderplein 6. A15 Europoort-Gorkum verknopend Ridderkerk, 10 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brien 12 kilometer. Dat komt de opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is daar nog dicht, maar kan elk ogenblik weer opengaan. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoppen de Brechtseplein 15 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Knoppen de Brechtseplein 7. A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 9 kilometer. En op de N223 Naaldwijk richting Delft voor tussen Westerlee en Delft 6 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Young girl don't cry. I'll be right ready when your world starts to fall. Tears will dry. You'll soon be free to fly. Ooh, when you're safe inside your D -D -F -M. Some saw the sun Een kus van een gouden morgenzon en morgen zon, een helder zee. on my own Ik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 It's fine.